Alle sporters waren naakt, maar vroeger mochten de toeschouwers wel hun kleding aanhouden. Wij Grieken vinden dat alleen mannen mogen sporten en mee mogen kijken bij de wedstrijden. Eens was er een moeder die graag haar zoon wilde zien toen hij met een wedstrijd meedeed. Ze verhulde haar gezicht en droeg mannenkleding, waardoor niemand zag dat ze een vrouw was. Maar haar zoon won de wedstrijd en de moeder was zo blij dat ze omhoog sprong om te juichen... Toen zagen de anderen dat zij een vrouw was en zo werd er besloten om het publiek ook naakt te laten zijn, zodat niemand zich kon vermommen.